7 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Eduard Nazarski, de directeur van Amnesty. Over de verandering in het Nederlandse asielbeleid. Het kabinet bespreekt de plannen van staatssecretaris Teven vandaag. Maar nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. In het noordwesten van Rusland heeft een grote brand gewoed... in een psychiatrisch ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoeveel doden daarbij zijn gevallen... zegt correspondent David-Jan Godfra. De bronnen die spreken elkaar een beetje tegen. Het ene persbureau in Rusland zegt dat er 15 doden zijn gevallen en dat de rest van de mensen nog vermist is. Maar een bron bij de politie heeft tegen Interfax gezegd: het persbureau hier, dat er 35 patiënten dood zijn en één dokter. In april was er ook een grote brand in een psychiatrisch ziekenhuis in de buurt van Moskou. Daarbij kwamen 38 mensen om het leven. Door een autobom bij het Amerikaanse consulaat in het Afghaanse Herat is een dode gevallen. Zeven mensen raakten gewond. Een deel van de muur om het consulaat is door de explosie verwoest. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Herat opgeëist. Tussen de militanten en de beveiliging wordt nog over en weer geschoten. Steeds minder kinderen onder de vijf jaar sterven. Dat staat in een onderzoek van UNICEF. Op dit moment gaan er per dag ongeveer 18.000 kinderen van vijf jaar of jonger dood. Twee jaar geleden waren dat er nog duizend meer. Vooral in de armste landen gaat het beter. En dat komt onder meer door vaccinaties, schoon drinkwater en betere sanitaire voorzieningen. Kinderen sterven nog wel vaak aan ondervoeding, een longontsteking, diarree of malaria. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft geen goed woord over voor de brief van de Russische president Poetin in de New York Times. Hij noemt die brief hypocriet. In het opiniestuk schreef Poetin onder meer dat militaire interventies normaal geworden zijn voor Amerika. Maar volgens Timmermans heeft Poetin geen recht van spreken. Dat hij eindeloos uh, Assad heeft gesteund en eindeloos van wapens heeft voorzien. En eindeloos heeft voorkomen dat de VN-veiligheidsraad daar een uitspraak over zou doen. Dus Poetin heeft echt niet de positie om anderen te kunnen verwijten... dat er nu zo'n toestand in Syrië is ontstaan. Ja. In de Amerikaanse staat Colorado zijn bij overstromingen drie doden gevallen. Die zijn veroorzaakt door uitzonderlijk zware regenval. De persoon is vermist en duizenden mensen zijn geëvacueerd. Huizen en gebouwen zijn onder water gelopen of weggeslagen door modderstromen. Sinds maandagavond regent het in Colorado onafgebroken. De Tweede Kamer vraagt zich af waarom de Onderwijsinspectie niet veel sneller heeft ingegrepen op de Rotterdamse school Ibn Galdoen. Ibn Galdoen moet nu tijdens een lopend schooljaar dicht. Bijna 700 leerlingen moeten zo snel mogelijk elders naar school. De Kamer had daarom liever gezien dat de school al tijdens de zomervakantie dicht was gegaan. De school werd deze week gesloten, er werden examens gestolen en veel leraren waren niet bevoegd. Twitter heeft de lang verwachte eerste stap naar de beurs gezet. Het Amerikaanse bedrijf heeft via de eigen site bekendgemaakt... dat het een officieel verzoek heeft ingediend bij toezichthouder SEC. Een beursgang wordt al enige tijd verwacht... maar het werd uitgesteld na de in eerste instantie... tegenvallende beursgang van Facebook. Nu de beurswaarde van Facebook een recordstand heeft... zet Twitter de plannen door. Ook heeft Twitter de inkomsten uit advertenties flink zien groeien. De waarde van het bedrijf wordt geschat op 7,5 tot 11,3 miljard euro. In een ziekenhuis in San Francisco is Ray Dolby, de uitvinder van het Dolby Surround Systeem, overleden. Met dat systeem kan geluid zo helder mogelijk worden opgenomen en afgespeeld. Dus zonder ruis. Het to moeilijk om to muziek recorded te without zonder hiss, hum en andere noise. Dan hebben Dolby Laboratories een systeem system die de the noise en lets de muziek through. Dolby Noise Reduction, de silent performer in kwaliteit sound. Ray Dolby knutselde al op jonge leeftijd met audio- en videorecorders. In 1965 richtte hij Dolby Laboratories op. Hij was 80 jaar oud. Het weer. Eerst nog wat zon, vooral in het oosten. Al vrij snel raakt het bewolkt en volgt de regen. Het wordt 17 tot 19 graden. Ook morgen een groot deel van de dag regen. Het wordt dan hooguit 16 graden. De Landen van wat welde bij de ANWB met de verkeersinformatie. In het oosten van het land, komt hier en daar nog wat uh, dichte mist voor en een korte file op de A8, Zaandam richting Amsterdam bij het knooppunt koomplein: drie kilometer. En tussen Den Bos en Osrijden rijden geen trein heeft te maken met een kapotte trein op het spoor, vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Het verzet tegen schaliegasboringen in Nederland neemt toe. Actiegroepen bundelen de krachten. De reportage daarover hoort u zo rond kwart over zeven.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Staatssecretaris Teven maakt de vreemdelingen-detentie humaner. Er is wel kritiek op de plannen. Ik zie nog niet in de plannen van de staatssecretaris dat hij echt geleerd heeft van het doelmatig debat. dat het fundamenteel anders moet met vreemdelingen in Nederland. Een kritiek kwam van, van Sharon Gesthuizen van de SP. Zo meer reacties. We beginnen met Syrië. Amerikanen en de Russen die voeren druk overleg over een plan om het chemische wapenarsenaal van de Syriërs onder toezicht te stellen. Syrische president Assad die heeft zijn medewerking toegezegd en een eerste stap genomen. We praten erover met onze correspondenten Wessel de Jong in Washington en David Jan Godfray in Moskou. Wessel, om met jou te beginnen. Assad heeft zich inmiddels aangemeld bij de Verenigde Naties en hij slaat zich nu ook aan bij dat anti-chemische wapenverdrag. Hoe heeft hij dat trouwens gedaan? Hij heeft netjes een brief vanuit Damaskus geschreven aan de secretaris-generaal Ban Ki-moon... en zich dus aangesloten bij die conventie tegen chemische wapens, die conventie uit 1993. Nou, dan treden er formeel meteen allerlei mechanismes in werking. Binnen 60 dagen moet hij dan als een voorraden van chemische wapens moet hij aanmelden... en dan 30 dagen daarna moet hij inspecteurs toelaten. Nou, dat zijn de regels. Nou, als je je dan bedenkt dat Assad begin deze week nog tegen de Amerikaanse publieke omroep zei van ik heb geen chemische wapens, ik heb nooit iets gedaan, dan is hij natuurlijk voor zijn eigen gevoel nu al heel erg ver gegaan. En hij vindt dan ook dat hij nu beloond moet worden door de Amerikanen, dat ze nu natuurlijk eens eindelijk stoppen met, uh, met dreigen. Ja, en hoe ver is hij gegaan in de ogen van de Amerikanen? Oftewel, hoe hebben ze erop gereageerd? Ja, het antwoord van Kerry is natuurlijk eigenlijk heel erg duidelijk. Hij zegt, this is no standard procedure. De standaardprocedure duurt Kerry natuurlijk allemaal veel te lang. En dat zegt die Kerry. Uh, dit is geen standaardprocedure, omdat natuurlijk Assad al chemische wapens gebruikt heeft. Hij is in overtreding, dus hij moet veel harder aangepakt worden. Dus Kerry denkt niet aan 60 dagen en aan 30 dagen, dus aan 100 dagen. Nee, Kerry denkt echt aan enkele dagen, niet, niet, niet heel veel meer. Hè. En hij dringt natuurlijk ook heel expliciet aan op het vernietigen van al die wapens. Ja, en je begrijpt natuurlijk ook wel dat Kerry natuurlijk never nooit die militaire dreiging gaat wegnemen. Want dat is natuurlijk voor hem juist de verklaring dat Assad nu een beetje is gaan bewegen. En David Jan, hoe staan de Russen daar tegenover? Nou, de Russen die willen dat mes juist van tafel. Hè? Dat mes van militair ingrijpen. Dat mag geen optie meer zijn. Dat heeft uh, president Poetin al een paar keer uh, gezegd. Onder andere nog in een brief van de New York Times. Die hij uh, gisteren heeft geschreven. En dat is niet het enige. Hè? De Russen willen ook niet dat Assad verantwoordelijk wordt gesteld... voor die gifgasaanval op 21 augustus in de buitenwijken van uh, Damascus. En volgens hen hebben juist de Syrische opstandelingen dat gedaan... om uh, buitenlands ingrijpen uit te lokken. Nou, als het gaat om de vernietiging van, uh, van de chemische wapens. Daar zijn de Russen als zodanig niet op tegen. Maar de vraag is natuurlijk wel hoe dat in de praktijk moet. Ze liggen waarschijnlijk door het hele land heen. En uh, ja, er voert nog steeds een oorlog in Syrië. En op opstandelingen hebben al gezegd dat ze, dat ze er niet aan mee willen meewerken. Dus daar liggen nog heel wat grote problemen. En die enkele dagen waar Wessel het over heeft, dat uh, is een utopie voor de Russen. Ja, dat gaat, dat, gaat, dat gaat niet lukken. Uh, die onderhandelingen die zullen nog wel eventjes duren in Geneve tussen uh, Kerry en Lavrov. En gezien alle praktische problemen die zich uh, nog gaan, kunnen gaan voordoen... Uh, is het, kan het volgens de Russen niet een, een kwestie van een paar dagen zijn. Ja, de Russen spelen uh, ondertussen, zo lijkt het wel, een sleutelrol bij de lancering van het hele plan. En, maar daarbij blijken ze wel uh, nogal te vertrouwen op Assad. Nemen ze daar niet een enorm risico uh, mee? Want uh, is hij wel te vertrouwen? Nou, het is niet zo dat ze, dat ze blind vertrouwen op, op Assad. Ze hebben hem flink onder druk. Ja, en Assad heeft natuurlijk niet veel meer keus dan naar de Russen te luisteren. He, want, want andere bondgenoten heeft hij nauwelijks. Daarmee loopt Rusland inderdaad wel een risico... Want als Assad onverhoopt niet luistert... Ja, dan staan ze behoorlijk in hun hemd internationaal gezien. En dat geldt ook als het allemaal niet snel genoeg gaat. Hè. We hadden het er net over. Kerry dringt steeds aan op haast. Maar uh, ja, dat, dat, dat is lastig in de praktijk. Nou, De vraag is of Washington zoveel geduld heeft... om daar allemaal op te wachten. Maar aan de andere kant beseffen ze in Moskou ook wel... dat het gewapende ingrijpen waar Kerry steeds mee dreigt... nog geen gelopen race is. Hè. Pre President Obama heeft nog geen steun van het Amerikaanse congres. En daar zal Moskou in de onderhandelingen ongetwijfeld gebruik van gaan maken. Dankjewel. David-Jan Godfra hoort u uit Moskou. En vanuit Washington hoort u Wessel de Jong. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Aanhoudend verzet in Boksel tegen Schaligas. Er is al heel wat avonden over vergaderd. Gisteravond ook weer. En Jeroen de Jager, die was erbij. Dat hoort u straks, maar we gaan het nu hebben over het asielbeleid. Het asielbeleid wordt humaner. Staatssecretaris Steven van Justitie wil onder andere dat uitgeprocedeerde vreemdelingen minder vaak worden opgesloten. Het kabinet bespreekt de plannen vandaag in de ministerraad. Eduard Nazarski is directeur van Amnesty International in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de plannen? Nou, ik heb ze nog niet gelezen en volgens mij heeft bijna niemand ze nog gelezen. Nou, maar... Er is behoorlijk wat over uitgelegd toch? Ja, maar ik zou het echt wel willen zien. Want uh, het, het, een paar dingen klinken goed. Bijvoorbeeld, minder vaak mensen opsluiten. Dat zou heel goed zijn. Maar ik vraag me dan af: hoe gaat de staatssecretaris zorgen dat dat ook echt gewaarborgd wordt in, in de uitvoering, en het beleid? Want dat is heel belangrijk. En um, een, een tweede punt: uh, er is ook naar buiten gekomen. Alleen de buitendeur gaat op stot. Dus mensen hebben meer bewegingsvrijheid. Maar daar vraag ik me dan wel af van hoe zit het dan met bijvoorbeeld visitaties... dat mensen uh, zich moeten uitkleden, naakte kniebuigingen moeten maken... dat er in alle lichaamsopeningen gekeken wordt, uh, uiterst vernederend... gaat hij daar ook mee ophouden en, en snel. Uh, dus dat soort dingen is heel belangrijk ja. om uh, vanmiddag te zien uh, wat, wat hij precies voorstelt. U wilt eigenlijk nog iets meer weten, maar wat we nu weten... Uh, daar rijst in ieder geval het beeld uit op... dat er een soort lichter gevangenisregime gaat plaatsvinden. Ja, dat zou, echt, dat zou echt heel goed zijn, want daar hebben we met Amnesty ook vijf jaar voor geijverd om het zover te krijgen. Dus dat zou heel goed zijn. Maar ik blijf toch een beetje argwanend, ook als hij zegt, ik ga overlastgevende mensen, die gaan we in een strenger regime. Dan denk ik, nog strenger. En wat, wat, wat vind je dan precies overlast? Maar dus, strenger regime, uh, hij, hij bedoelt dan waarschijnlijk het regime zoals nu uh, geldt toch? Maar dat waarschijnlijk, daar gaat het me precies om. Ja. Van, uh, Ik zou heel graag het, het uh, volledige plan kennen, uh, weten, even lezen. Nee, dat begrijp ik, maar we praten op basis van wat we nu weten, met de kennis van nu. Uh, ja. Daar staat wel in, uh, in het materiaal wat naar buiten is gekomen, dat criminele asielzoekers uh, zwaarder, uh, ja, onder een zwaarder regime moeten gaan functioneren. Als ze een crimineel feit uh, begaan, een misdrijf begaan, moeten ze gewoon gestraft worden, moeten ze gewoon in de gevangenis. Uh, wat mij betreft hoeven ze niet dubbel gestraft te worden. Dus ja, ook daar ben ik benieuwd naar de uitwerking daarvan. Ja, en uh, dan is er ook natuurlijk nog uh, de kwestie van uh, asielzoekers die wel terug willen naar het land van herkomst, maar dat niet kunnen. Um, denkt u dat daar nog het een en ander over geregeld gaat worden? Nou, wat, wat ik gelezen heb is dat men het beleid als zodanig niet uh, wil wijzigen. Dat heet dan <coughs> technisch het buitenschuldcriterium. criterium. Maar dus als je echt niet terug kunt, uh, dat men dat niet wil... Verarmen, maar dat men het wel beter wil regelen. en, en ja, dat is, um, Wat daarvan naar buiten is gekomen, dat zijn twee regels. En, en ook, ook dat, dat is bijzonder ingewikkeld, bijzonder complex. Dus ik zou heel graag lezen wat hij daar voorstelt. En dan ook, ik hoop ook vanmiddag vanavond op een, op een goede inhoudelijke discussie hierover. En niet zozeer meteen een politiek van heeft hij of die gelijk gekregen. Want het, is, ja, het luistert allemaal erg nauw. En het is erg belangrijk. belangrijkste punt voor mij is dat er minder mensen opgestoten worden... van hun vrijheid behoofd worden, alleen omdat ze terug moeten. En als dat zo is, ja, dan uh, zou ik wel erg blij zijn. Ja. Nou, dat gaan we vanmiddag van u ook uh, vast en zeker uh, registreren. Want nadat het kabinet uh, verraderd heeft en het echt allemaal naar buiten komt... gaan we u vast en zeker weer bellen. Dank ja. u wel, meneer Nasarski. Dan gaan we naar het schaligas. Het verzet tegen boren naar schaligas, dat is zich aan het bundelen. In het Brabantse bokstel, maar ook landelijk. Ruim 60 gemeenten hebben zich inmiddels schaligas vrij verklaard. In het bokstel werken politieke en actiegroepen samen om de proefboringen tegen te houden. Gisteravond zaten ze in de raadzaal, zaten ze samen aan tafel om het verzet af te stemmen. Het verslag is van Jeroen de Jager. In het midden van de raadzaal hebben ze een spandoek uitgerold. Zeg nee tegen schaligas. En op de tafel bij de raadsleden de argumentenkaart Schaliegaswinning. Uitgegeven door TNO. Goed, het doel van deze avond. Afspraken maken om waar mogelijk krachten te bundelen met de lokale actie. Geen gewone raadsvergadering, maar een overleg tussen de raad en actiegroepen tegen schaligas. Mevrouw Strik en mevrouw van namens Schalivrij Mevrouw van de Heuvel en nu Nune namens nee tegen SG. Op de publieke tribune twee dames met een t-shirt. Schaligas, nee. Geven jullie er veel vrije tijd aan op? Ja, alles haast. Wij wonen wij doen er 100 meter vanaf. We doen niks anders dan daarover bezig zijn en dan weer en wakker liggen. Hoeveel tijd? Een uur, anderhalf per dag. Maar nu deze periode veel meer. En opmerkelijk een eensgezinde gemeenteraad die samen met de actiegroepen optrekt tegen schadigas. Burgemeester Mark Baars. En negen partijen, allemaal dezelfde mening. Maar goed het... Denk ook niet onlogisch. Als wij gemeenten afzonderlijk spreken, overal in het land, dan blijkt overal dezelfde reactie te komen. En dat betekent dus dat er in Nederland gewoon aan zieken, als geheel, geen draagvlak is voor dit uh, totale uh, gebeuren. Dat in klinkt het bijna als een actievoerder. Nou ja, goed, ik maak me zorgen. De actiegroepen zitten samen met de raadsleden aan de hoevormige raadstafel. Mevrouw van den Heuvel van Zeg Nee tegen Schaligas mag vertellen welke acties er tot nu toe lopen en welke gepland staan. De spandoeken ondertussen houdt er een aan de A2 de andere ligt hier. Komende zaterdag zullen wij een flashmob doen. En dan hadden we hadden als idee om een eventuele fietsroute te organiseren langs de 38 boorlocaties. Achter de schermen zijn ze zich steeds beter aan het organiseren. Samen met andere actiegroepen in andere schaligasgemeenten. En nu zijn er steeds meer. Elke dag worden er komen er nieuwe een schaligasvrije gemeenten bij. Zijn dat dan raden, gemeenteraden die unaniem hebben besloten dat? Die zeggen wij willen het hier niet hebben. En hoeveel zijn er dat inmiddels? Dat zijn er, uh, twee uur geleden waren het er tot 63. En het kan best... van de 400 ongeveer. En het kan best dat het nu 65 of 67 zijn. Aanstaande zaterdag moeten ze al aan de bak. Dan komen PvdA Tweede Kamerleden naar Bokstel om zich te informeren. En wij hebben dat aange aangegrepen om weer een manifestatie te organiseren of een actie. Uh, om te laten zien aan de PvdA hoeveel mensen tegen zijn. Want hoeveel mensen komen hier naar? Toe? Het gaat dus een lopend vuurtje door Nederland, dit bericht. En uh, we verwachten heel veel mensen. Heel veel mensen, 50? Nee, wij denken wel aan een paar duizend. Het zou zomaar kunnen dat er hier aanstaande zaterdag duizenden mensen op de markt staan. Ja, er kunnen er ook tienduizend zijn, ja. Allerlei strategieën komen op tafel voor de komende tijd. En mochten die niet slagen, dan is er altijd nog de lange termijn strategie van een eenling... die zich als eerste meldt voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik wil, ik wil aan het slot aan het hek vastgezet worden met een slot en ik eet zelf de sleutel op. En ik wil een groep mensen mobiliseren die, dus ook daarvoor tekenen. Dit laatste, ja, ja. En als de minister nu al ziet dat er dus duizend mensen zijn die zich aan dat hek vasthangen in een Pettenvorm. Dan, dan zal hij zich ook wel achter de oren krabben en zeggen van... ja, waar begin ik aan? Een reportage was van Jeroen de Jager. U hoort het, geen verkeersinformatie betekent geen files. U kunt lekker doorrijden. En luisteren naar Michael Bublé, die nu wet opnam met zijn held, Brian Adams. Hij wilde vroeger Brian Adams worden. Dan zingt hij samen met hem. We Day there'd be heartache And I would lose myself to you And I walked all night Lost in the silent city lights Thinking of you Wondering will I lose my mind En Brian Adams, after all, was dat. In Oosterbeek is onze verslaggever Mino Remmers. Mino is daar al de hele ochtend. Want er wordt vandaag een lespakket gepresenteerd... waarin kinderen wordt uitgelegd hoe je handgranaten onder andere kunt herkennen. Handgranaten. Mijno, is er trouwens nog een verschil tussen Duitse handgranaten en Engelse handgranaten? Want ze hebben alle twee dagen gevochten in Oosterbeek. Ja, er ligt van alles hier. Canadese spul, Engels spul... En er wordt ondertussen, trouwens, uh, Anton Meijers druk bezig om niet een handgranaat, maar juist een apparaat in stelling te brengen waarmee je die spullen kunt zoeken. Ja, maar Engelspul, zit daar ook verschil tussen? Er li ja, er ligt. Wat is het verschil tussen een Engelse granaat en een Duitse? Nou, in wezen dat is er geen verschil, ze kunnen allebei afgaan. Maar ze zien dan er dan, anders, dan, anders dan, uit? Ze zien er anders uit, ja. Duitse ziet eruit, hoe? Duits. Ja, dat moet ik beschrijven. Nee. Huh? Er zijn zoveel mogelijk. Die Engelsen nee. ken ik wel. Dat zijn die het soort eitje met het ringetje eraan. Ja, die Duitsers zouden een steel hebben, maar dat is natuurlijk hout. Dat is vaak verrot. Nou ja, dus is dat dan... ligt er dan niet meer, die houten steel? Nee, dat ligt in de kop. Nee. Dit is uh, Wiebe Boers, maar oud-directeur van het Airborne Museum. Terwijl Anton Meijers. Hij is echt. Uh, ja. Ik ben deskundig op het gebied van het opsporen van explosieven. U, u hebt een soort apparaat in elkaar gezet, lijkt op een groen, lege groene steel met een dwarssteel. Is dat een antenne? Nee, dat is geen antenne, dit is een, een zoekapparatuur en magnetometer genoemd. Het is uh, puur voor het zoeken van ferrometalen in de grond, dus ijzerhoudende metalen. Maar u houdt hem nou boven het asfalt, of gaat hij daar gewoon doorheen? Nee, hij gaat er wel doorheen, maar alleen hier waar we nu staan is te veel metaal in de buurt. Dus hier zullen we normaal niet kunnen zoeken. We moeten echt dan echt een terrein opzoeken waar de omgeving geen verstoring geeft. En dan dat zoek... doet u, hè? Als een er gebouw ergens wordt, dan, dan komen jullie? Ja, en dan zoeken wij zeg maar, de metalen die in de grond zitten. En die metalen, dat, dat zijn dan of minutieartikelen... of misschien wel een Romeinse potkachel, wie zal het zeggen. Even terug naar 6 maart van dit jaar. Het jeugdjournaal sprak toen met de leerlingen die hier die handgenaad hebben gevonden. Wij waren hier aan het spelen, want er zijn een nieuwe plantjes geplant... En ik zag daar bij dat pad, zag ik wat liggen en eerst dacht ik dat het een stuk aarde was en toen keek ik wat beter. En toen dacht ik het is ijzer, toen pakte ik het, ik stofte het af en het was een granaat. Ik dacht dat ding is zo oud en die kan toch niet meer afgaan, dus ja. En toen? Nou ja, je doet hem op mijn vinger en dan slinger je hem zo en dan draait hij. Aan het ringetje? Ja. En ermee gegooid ook nog? Ja. Was dat niet heel gevaarlijk dan? Nee, maar ik dacht dat ding is zo oud, je kan niet meer ontploffen. Erg onverstandig. Ja, handgranaten zijn heel erg gevaarlijk. En zelfs als EOD gaan we handgranaten niet meenemen. Die proberen we altijd te plaatsen te vernietigen. Omdat het gewoon risicovol is. Zo'n handgranaat is heel gevoelig. Ja, en als ik dit hoor, dan, dan krijg ik er rillingen van. Afblijven, op de grond laten liggen, zeker niet mee gooien, niet aan draaien, gewoon laten liggen. En ook niet mee de school innemen, zoals de jongens deden. Gelukkig zijn er ook hier geen ongelukken gebeurd... en liet de militairen de granaat veilig ontploffen buiten voor de school. Ja, een hele harde knal maakte een einde aan het verhaal. Uh, het ligt hier nog helemaal vol. Anton Meijers, ligt hier wat? Of wel iets piepen? Ja, hier wel, maar dat komt omdat we bij de auto staan. Oh. Kijk, en nu, nu zijn we aan het zoeken. En nu hoor je dat hier metaal uh, ligt. Hier ligt wat? Hier ligt wat, ongeveer op een uh, ja, gasleiding. Wie zal het zeggen, op een centimeter of 60 diep. <laughs> en daar kunnen we eigenlijk pas achter komen als we gaan graven, maar ja, dat doen we nu even niet. Maar dat zou dus een granaat kunnen zijn, of een handgranaat, of zoals u zegt, een gasleiding. Als die maar van, uh, van staal is. Nou, ja, die leerlingen hebben dat dus gevonden. Um... Ja, die kans is ook wel aanwezig als je hier echt gaat graven. Als je hier bewust gaat zoeken, ja, dan is de kans aanwezig dat je explosieven vindt. En die is, dat is dan ook ek, in, in, in, instabiel, dat spul? Uh, ligt eraan wat voor soort artikel dat het is. Kijk, dat is een handgranaten bijvoorbeeld en bepaalde geschutsgranaten. Die zijn zo gevoelig omdat er een ontsteker in zit die elk moment kan, kan afgaan. Uh, en dan heb je dus kans dat die ontploft op het moment dat je eraan gaat zitten prutsen. Voorzichtig verder zoeken. <lacht> het is weer een ander geluid. Prachtige geluiden. oog is op zoek daar naar handgranaten en andere zaken die in de bodem zitten. En later vandaag wordt dat lespakket gepresenteerd in Renkum, Oosterbeek. Het was zo dichtbij. Maar naar gisteren weer heel erg ver weg. We hebben het over het WK-voetbal voor Kaapverdië. Nog nooit speelde het Afrikaanse land op een WK. Maar na de zegen op Tunesië van het afgelopen weekend kwam het toernooi opeens heel erg dichtbij. Totdat gisteren bekend werd dat Kaapverdië een niet speelgerechtigde speler had opgesteld in het duel tegen Tunesië. Gaan we op praten met uh, Paulo Dasdores. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de voorzitter van de voetbalclub SC Maanse. Uitkomend zaterdag, derde e klasse B, Rotterdam. Een stad met een grote Kaapverdiaanse gemeenschap. Wat dacht u toen u het nieuws hoorde? Uh, eerst ongeloof. Ja. Uh, ja, van eerste grap. Of want we kregen het eerst via natuurlijk de social media te, te lezen van mensen die dat al. Uh... Hadden vernomen en uh, ja, het was eerst wel, nou, er wordt een grapje gemaakt, want uh, zoiets belangrijks gaat niemand uh, ja, <laughs> zoiets vermoeden. Nee. En uh, toen er officiële publicaties kwamen vanuit de Viva en op nu.nl en overal, ja, eigenlijk uh, frustraties, de uh, knulligheid, uh, boosheid, uh, van alles uh, kwam op. Ja. Wat, wat is er precies fout gegaan? Het heeft te maken met een wedstrijd eerder dit jaar, ook in de kwalificatie, um, waarbij tegen Equatorial Guinea yeah. een speler van ons uh, rood kreeg en van, ja, uh, van het veld gestuurd werd. En um, ja, die wedstrijd is uiteindelijk komen te vervallen, omdat zij ook een onrechtmatige speler hadden opgesteld. Yeah. Ja, en, en er was een beetje uh, twijfel, van mocht hij wel of niet meedoen... en telde die schorsing mee of niet. En uh, ja, daar hebben ze dus een fout een, een foutieve inschatting in gemaakt. Want, ja, want de schorsing telde wel mee en de speler werd opgesteld. Ja, de speler uh, hebben ze laten invallen. En uh, dat, uh, dat kon niet inderdaad. Ja, nee, ja. en daar word je dus inderdaad hard voor gestraft uh, door, de, door de voetbalbond. En Hoe werd er verder gereageerd nadat iedereen uh, toch zeker wist... dat het geen grap was, maar bittere realiteit? Nou ja, dit, ja, nog steeds uh, is er nog een sprankje hoop. Want er is protest aangetekend. Omdat er nergens stond dat die speler geschorst was. Uh, dus de, de meeste mensen hebben zich ware detectives getoond. En hebben uitgezocht wat de regels waren. En iedereen probeert uh, toch, uh, toch nog om dat uh, kleine kansje nog uh, succesvol uh, te laten worden. Um, maar ja, het is gewoon uh, knullig. Het, het is typisch weer Afrika. In twee kwalificatiewedstrijden zijn er twee spelers onrechtmatig opgesteld. Uh, je, je probeert wel professioneel te, uh, te zijn, want ze worden wel steeds beter. Maar ja, ja door dit soort acties uh, gaat het Westen toch twijfelen. En denken van, nou, we moeten gewoon ingrijpen vanaf hier. Want uh, dit soort fouten kunnen gewoon niet. En het is onacceptabel. <laughs> ik, ik, ik hoor dat u handig jeuk om in te grijpen. Nog eventjes voor het beeld, want er zijn ook Nederlanders die in het Kaapverdiaanse elftal uh, spelen. Welke jongens ja. spelen er? Dat klopt. Nou, in de, de selectie um, zit Josima uh, Lima van, uh, van Dordrecht. Er zit uh, Tony Varella, die uh, voorheen bij Sparta speelde. Ah ja. Uh, Guy Ramos uh, uh, speelt erin. En uh, ja, tegenwoordig ook uh, Gary Mendes. Uh, die in uh, ja, die het buitenland uitkomt. Ja. Maar dat zijn gewoon Nederlandse jongens. Dus die, uh, die hebben ervoor gekozen om uh, voor hun land te strijden. Precies. En, uh, gewoon Rotterdamse om... Omdat... jongens. Die uh, af en toe ja, voor het nationale ja. elftal uitkomen. Ze spelen niet dat bij goed. u, hè? Bij FC Maanse. Ja. Ze voetballen niet bij ons, <laughs> nee. nee. Maar ze zijn wel vaak bij ons. en uh, ja, Ze geven ook vaak trainingen bij ons. Dus ze hebben wel een band met Rotterdam. En, nou. uh, en met onze jongens, absoluut, ik, ja. ik hoop voor u dat het protest nog iets uitmaakt. Ja, anders gaan we door. Uh, uit de ronde. en opnieuw beginnen. Uh, ja, een mooie M prestatie is geleverd dus. Meneer Dasdoras, ik dank u wel voor het gesprek. Is goed, dank u wel. Goedemorgen. Okay. goedemorgen. Het bewijs voor de gifgasaanval in Syrië is wel gelegen, geleverd. Dat vindt minister Timmermans. Maar ja, de Tweede Kamer moet hem dan wel weer op zijn blauwe ogen geloven. Want de Tweede Kamer krijgt geen inzage in het bewijsmateriaal.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 Het is net half acht geweest. Hier is Mark Visser met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een psychiatrisch ziekenhuis in het noordwesten van Rusland... zijn vermoedelijk veel doden gevallen. Sommige bronnen zeggen dat er meer dan 30 mensen zijn omgekomen. Ook worden er mensen vermist. Het ziekenhuis staat in de regio Novgorod. In april was er ook een grote brand in een psychiatrisch ziekenhuis in Rusland. Daarbij kwamen toen 38 mensen om het leven. Door een autobom bij het Amerikaanse consulaat in de Afghaanse stad Herat zijn zeven doden gevallen. Onbekend aantal mensen raakten gewond. Deel van de muur om het consulaat is door de explosie verwoest. Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Herat opgeheist. Tussen de militanten en de beveiliging brak na de aanslag een vuurgevecht uit. Steeds meer kinderen onder de vijf jaar sterven, dat min, minder kinderen sterven, staat in een onderzoek van Unicef. Op dit moment sterven per dag ongeveer 18.000 kinderen van vijf jaar of jonger. Twee jaar geleden waren dat er nog duizend meer. Vooral in de armste landen gaat het beter. Dat komt onder meer door vaccinaties, schoon drinkwater en betere sanitaire voorzieningen. De Nederlandse kiezer is niet erg bang voor zaken als de crisis... werkloosheid en klimaatverandering, maar is wel boos op de politiek. Blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van trouw. De meerderheid van de Nederlanders wil een sterke leider... die besluitvorming kan versnellen. Dit geldt vooral voor de achterban van de VVD, PVV, CDA en SP... en voor lager opgeleiden. In de Amerikaanse staat Colorado zijn bij overstromingen drie doden gevallen. Overstromingen zijn veroorzaakt door uitzonderlijk zware regenval. Een persoon is vermist en duizenden mensen zijn geëvacueerd. Huizen en gebouwen zijn onder water gelopen of weggeslagen door modderstromen. En Twitter heeft al lang verwachte eerste stap naar de beurs gezet. Het Amerikaanse bedrijf heeft via de eigen site bekendgemaakt... dat het een officieel verzoek heeft ingediend bij toezichthouder SEC. Twitter heeft de inkomsten uit advertenties flink zien groeien. Waarde van het bedrijf wordt geschat op ruim 7,5 miljard euro. Het weerbericht van Weerplaza.nl Marco Verhoef. Marco, wat krijgen we op vrijdag de 13e voor onze kiezen? Obert, nou wat temperatuur betreft gaat dat vandaag nog best oké... Okay, want het wordt 19 graden, dat is normaal voor de tijd van het jaar. Verder hebben we op dit moment uh, mistvelden die lastig kunnen zijn... ook voor het verkeer, met name in het midden en oosten van het land. En uh, dan komt er van het westen uit bewolking en wat regen aan. Dus we kunnen alle kanten op. Het oosten houdt het lang droog... met uh, ook nog wel wat zonneschijn. Maar ja, verder wordt het dus toch wel grijs en, uh, ja, en ook wat nat, vooral in het westen. En dat nattige, dat blijft ook de komende dagen? Ja, in grote lijnen wel als we nog een positief puntje moeten zoeken en positief moeten we dan maar eventjes droog met wat zon. Dan moeten we naar de zondag kijken, want dan hebben we een wat langere periode zonder neerslag en dus die zon erbij. Maar morgen bijvoorbeeld wordt een grijze dag met flink wat regen. Uh, zondag laat op de dag een nieuw regengebied, dan is het inmiddels avond. En dan gaan we naar de nieuwe week en dan hebben we te maken met heel wisselvallig weer, wind, echt herfstachtig, mooie wolkenluchten, dat dan weer wel, want de zon schijnt af en toe tussendoor. Maar ja, wel die stevige buien en die wind. Dat doen we het maar voor. Marco, dankjewel. De verkeersinformatie met Jolanda van der Velde bij de ANWB. Bert, je hoorde het net ook al. In het oosten en het midden van het ja. land daar komt nog wat dichte mist voor. Voor de rest valt het reuze mee. A8, Zaandam richting Amsterdam. Voortknopend Koenplein drie kilometer. En tussen Den Bos en Os rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een kapotte trein. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Worden middelbare scholen wel goed bestuurd? Er zijn veel voorbeelden van het tegendeel. Later vandaag komt er een rapport over uit. En wij maken zo alvast de balans op.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 Wilt u ook tot 30% besparen op energiekosten? Ga dan naar de site van onderhoud.nl. Altijd goed in onderhoud.nl. Altijd goed in onderhoud.nl. Schepper en Ko in het Land gaat over geloof, hoop en liefde. Met vandaag Carolien van der Lagemaat. Als transgender heeft zij de wereld iets te vertellen. Schepper en Ko in het Land. Rond 5 uur bij de NCRV op Nederland 2.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 Met aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid is het kabinet er nu van overtuigd dat president Assad van Syrië verantwoordelijk is voor het gebruik van gifgas. Verenigde Staten hebben bewijzen laten zien die volgens het kabinet overtuigend zijn. Maar die bewijzen kunnen volgens minister Timmermans van Buitenlandse Zaken niet openbaar worden gemaakt. Ik kan geen concrete voorbeelden geven, dat wil ik niet. Omdat ik juist het werk van onze diensten wil beschermen op dit punt. Zij krijgen de informatie die ons tot deze conclusie brengt door goede samenwerking met buitenlandse diensten. Die goede samenwerking die kunnen we alleen maar handhaven als die buitenlandse diensten ook op kunnen rekenen dat we die vertrouwelijkheid in acht nemen. Dus uh, we moeten het echt hebben van uh, het goede werk van onze diensten in samenwerking met andere diensten. En ik moet dan de conclusie met u delen, maar ik kan niet uh, het onderliggende bewijs uh, met u delen. even Wilco Boom is in Den Haag. Wilco, ja, de minister kan dus niet het bewijs op tafel leggen, maar de lijn van de politiek was tot op heden. We willen het zelf kunnen beoordelen. Hoe moet dat nou? Ja, dat zelf kunnen beoordelen. Dat is dus wel een probleem. Want, en ze willen het echt graag. Want het wantrouwen in de politiek is, is heel groot. Als het gaat om, om bewijzen voor uh, het gebruik van dat gifgas. In, in, uh, voor bewijsmateriaal dat door andere landen is verzameld. Hè, dat is het trauma van, trauma van de Irakoorlog. Uh, daar zijn we tien jaar geleden ingejokt met verhalen over massavernietigingswapens die er later helemaal niet bleken te zijn. Ja, vandaar dat de Kamer en ook het kabinet nu zeker van hun zaak willen zijn... zelf het oordeel willen kunnen vellen, zoals je dat al noemde. Maar ja, dat, dat gaat dus eigenlijk niet. En daarmee ontstaat voor de Tweede Kamer een soort uh, spanningsveld... tussen ja. aan de ene kant uh, het kabinet controleren... en aan de andere kant uh, het kabinet maar vertrouwen. Ja, maar is daar helemaal geen oplossing voor te bedenken? Ook niet iets vertrouwelijks? Ja, het, dat, dat is er dus. De Kamer wil ook volgende week op vertrouwelijke basis in het geheim worden bijgepraat door de inlichtingendiensten, door de AIVD en de MIVD, over dat bewijsmateriaal. Dat bewijsmateriaal komt allemaal uit het, uit het buitenland, vooral uit Amerika, um, en is gedeeld met de MIVD en de AIVD. Die kan het dus alleen maar zelf analyseren. Nou... Um, Vorige week is er ook al een keer zoiets gebeurd en toen hebben een aantal kamerleden, een aantal kamerleden heeft toen um, voor de camera's verteld dat ze daar niet heel veel wijze van geworden zijn. Nou daar is achteraf weer uh, tumult over ontstaan onderling, want andere kamerleden zeiden dat ze dat nooit hadden mogen doen. Um, ja, ze gaan het nu nog een keer uh, proberen. En wie weet laten de fracties zich dan dus door, dat, uh, door die analyses van de AIVD en de MIVD uh, vertrouwen en overtuigen dat er nu wel uh, bewijzen zijn. Ja, en hebben ze dan met elkaar afgesproken dat ze dan vervolgens voor die camera's en voor jouw microfoon daar niks meer over zeggen? Dus dat wij als burgers er niks over te horen krijgen? Ik ben bang dat het die kant op gaat en dat vinden ze zelf ook eigenlijk wel een beetje vervelend. Want die Kamerleden die willen graag in, in de openheid kunnen praten over de afwegingen die ze hebben gemaakt. Maar ja, als ze dat nu nog een keer doen, dan is het echt uitgesloten dat de diensten als de AIVD en de MIVD nog, ma nog meer informatie uit het buitenland krijgen. Je hoorde Timmermans daar ook al voor waarschuwen. Uh, dus in het gunstigste geval ontstaat straks de situatie dat het kabinet en de Tweede Kamer van alles weten... En dat wij het dan maar moeten aannemen. Ja, maar zij ook, want uh, zij gaan er uiteindelijk over... als er uiteindelijk iets moet gaan gebeuren. Dankjewel, Wilco. Wilco Bom was dat vanuit Den Haag. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Maar het tijd is voor de sport met Gio Lippens. Gio, laten we eens beginnen met de ronde van Spanje. Een 41-jarige Amerikaan, Chris Horner. Die is de klassementsleider Nibali tot drie seconden genaderd. Laten we eerst maar eventjes het sportieve deel doen. Wie gaat de Vuelta winnen, denk jij? Nou, uh, Horner maakt wel een grote kans hoor, op de manier waarop hij nu rijdt. Uh, want als je ziet uh, hoe dat gisteren ging op de Peña de Cabarga... wat toch echt een hele stijde slotklim is... waar veel mensen ook uh, mannen verwachten als uh, Joaquin Rodriguez Nibali zelf... Maar, uh, maar Horner viel aan en inderdaad op zijn bijna 42-jarige leeftijd... ja, dan uh, rijdt hij toch relatief gemakkelijk weg uh, bij de concurrentie. Uh, hij, is, hij is de enige die ka echt kan blijven staan op de pedalen... dus echt kan lopen op die pedalen. En de rest ja, dat moet op een gegeven moment gaan zitten... En dan zag je het met name bij Nibali. Op een nee. gegeven moment breekt hij. En dan is het gebeurd. Uh, drie seconden inderdaad over. Maar uh, ja, Horner is bezig aan een heel knap stukje. Ja, en nog een aantal zware etappes voor de boeg. Ja, want we krijgen zaterdag met nou... kijk, vandaag is een etappe met een aankomst op een call van de tweede categorie. Is niet zo verschrikkelijk zwaar. Let vooral op Bouke Mollema. Want die heeft toch aangekondigd dat hij vandaag weer wat gaat proberen. Gisteren heeft hij zich rustig gehouden. Want dat is ook wel mooi om te zien. Aan de voet van die klim gisteren zat hij er gewoon bij. Bij al die favorieten. Maar op het moment dat ze echt omhoog gingen rijden... heeft Mollema het laten lopen. Want het was duidelijk dat iemand die al vooruit was... iemand uit een oorspronkelijke kopgroep, Vasil Kirienka, dat die de etappe zou winnen. Dus het ging... Niet om de etappenwinst. Mollema bekommert zich absoluut niet meer om het klassement. Dus hij heeft krachten gespaard. En ja, vandaag zou hij het kunnen proberen. Maar morgen, zaterdag dus, dan krijgen we echt uh, ja, de aankomst der aankomsten. Dan krijgen we de Anglirouw. Met uh, ja, stukken van, uh, van 23 en een uh, ongelooflijk zware klim. Ja. En daar moet het gebeuren. En dan ben ik echt heel benieuwd hoor of Horner het gaat doen. Of die het kan volhouden, die strijd. Of dat dan toch uiteindelijk Nibali weer, uh, weer tijd gaat terugpakken. Of dat misschien wel valverde Rodriguez, wie weet... uit de achtergrond in één keer weer naar voren komen. Ja, 42 jaar. Dan moeten we allemaal langer doorwerken. Maar 42 jaar. <laughs> uh, en daarvoor, uh, laat we zeggen, niet zo goed als, als, als nu. Ja, je twijfelt toch op een of andere manier. Wordt hij ook uh, dagelijks gecontroleerd? Ja, zeker. Hij wordt dagelijks gecontroleerd. Ik heb het er trouwens al eens een keer eerder over gehad... Ja. Hoor, op, op, de, op de vroege ochtend... Uh, dat je inderdaad wel vraagtekens moet zetten... bij, bij uh, een man die in één keer uh, zo goed presteert. En er zijn allerlei redenen aan te geven waarom het kan... Uh, er zijn ook met name uh, redenen aan te geven... dat het allemaal niet meer zo verschrikkelijk hard gaat in het peloton... zoals dat jaren geleden het geval was. En wilde hij er toen bovenuit steken, dan was het wel heel erg bijzonder. Maar het blijft gewoon een bijzonder verhaal. Want uh, hij heeft, uh, in het uh, vroege voorjaar heeft hij uh, koersen gereden. De Tireno onder andere. Uh, daarna is hij een tijd lang echt eruit geweest. En hij kwam eigenlijk vlak voor de Vuelta kwam hij weer terug met uh, de ronde van Utah. Daar presteerde hij goed. En nu in de Vuelta ja, rijdt hij echt de koers van zijn leven. Uh, dat ja. mag je wel zeggen, ja. Ja, wonderen. Uh, nou. ik, ik, ik ken iemand uit het wielrennen, Olek Tinkoff, dat is de grote baas uh, van uh, Saxo Bank, een Rus, en die heeft gezegd uh, tijdens de Tour, dat ging toen over Vroom, wonderen bestaan niet. Uh, ja. Nou ja, goed. Zeg, uh, nou ja, dan uh, hebben we het uh, de volgende keer nog eventjes over het, uh, over het tennis. Uh, en uh, dat is dan, uh, want het Davis Cup gaat beginnen... Zeker, komend weekend, Davis Cup in Groningen, in Martini Plaza. Nederland tegen Oostenrijk. Het gaat gewoon om een plekje in de wereldgroep. Nederland heeft een tijdje geleden van Roemenië gewonnen. mogen dus nu die belangrijke wedstrijd spelen. Maar eh, er staat bij Oostenrijk staat een uh, man. En uh, ja, dat is dan toch uh, de gevaarlijkste man eigenlijk, Jurgen Meltzer. En uh, die heeft in zijn eentje een record tegen alle Nederlandse Davis Cup spelers die nu meedoen. Het staat gewoon 7-0 voor Meltzer. Dus die voorsprong die heeft hij alvast. Goed, maar dat betekent nog niks voor de wedstrijd. Dankjewel Gio. Graag gedaan. Onderwijsgroep Amarantis kampt met grote financiële problemen. Het is 4 februari 2012, mbo-reus Amarantis. 30.000 leerlingen, 3.000 docenten, heeft door wanbeleid een schuld van 50 miljoen euro. Het is een van de mbo's waar de afgelopen jaren flink wat is misgegaan. Het leidt tot meerdere commissies die onderzoek doen. Intussen kijkt een andere commissie sinds 2010 naar de naleving van de mbo-code Goed Bestuur. Leven de scholen die code wel na? Conclusies worden straks gepresenteerd na 2,5 jaar van onderzoek. Sinds die commissie aan de slag is gegaan, onder leiding van hoogleraar Edith Hoge... komt er steeds meer duidelijkheid over het wanbeleid bij Amarantis. Falende bestuurders, falende toezichthouders... en een ministerie dat signalen krijgt dat er zaken misgaan, maar niet doet. Dat is in een notendop de reden waarom onderwijsgroep Amarantus... begin dit jaar bijna failliet ging. Maar Amarantis is niet de enige onderwijsgroep met problemen. Het ROC Zatking in Rotterdam heeft ook financiële problemen... en bestuursvoorzitter Verburg vertelt dat er te veel gebouwen zijn gekocht door de school. Dat maakt dat wij volgend jaar ten opzichte van collega ROC's dat wij op jaarbasis nog ongeveer 3 miljoen meer aan huisvesting uitgeven dan dat we eigenlijk wenselijk vinden. Is, is er dan verkeerd beleid gevoerd de afgelopen jaren? Nou, het, het, het mogen duidelijk zijn dat er te veel vierkante meters is uh, aangeschaft... en uh, dat we daar nu vanaf moeten. Datzelfde Zatkin en drie andere ROC's... hebben ook nog eens hun geluk beproefd in riskante derivaten. Dat hebben ze gedaan met geld dat bestemd was voor huisvesting en onderwijs. Dat nieuws leidt tot verontwaardiging in Den Haag. Onder andere bij GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. Scholen nemen daarmee gewoon ongelooflijk grote risico's. Waardoor er gewoon geld straks in de zakken van bankiers verdwijnt. In plaats van dat het naar de, uh, naar de klasse gaat. Een derivaat is een ingewikkeld financieel product. En veel bankiers snappen of niet hoe het werkt. Laat het aan een schoolbestuurder. Die moet gewoon met de onderwijskwaliteit bezig zijn. Ook leerlingen en docenten van de diverse scholen... maken kenbaar dat ze zich grote zorgen maken. Bij een van de 55 locaties van Amarantis... leidde tot een demonstratie die overigens best gezellig uitpakt.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 Twee commissies doen uiteindelijk onderzoek naar Amarantis. Eerst commissie De Wit, die tijdens de eindpresentatie... een opdracht heeft voor alle mbo's. Vraag je af of Amarantis ook jou had kunnen gebeuren. Met andere woorden, kunnen wij als gebruikers van het onderwijs... als ouders van leerlingen die daarop aangewezen zijn... nog voldoende vertrouwen op de autonomie, de zelfstandigheid... die het onderwijs gekregen heeft? Daarna volgt de commissie Halsema... die het gedrag van ex-bestuurders van onderwijsinstelling Amarantis onderzocht. We hebben geen strafbare feiten vastgesteld. En dat is natuurlijk ook goed nieuws. Het neemt niet weg dat we af en toe wel geconfronteerd zijn... met gedrag dat wij onwenselijk vinden in het onderwijs. En daar schrik je wel een beetje van. Het leidt bij minister Bussermaker van Onderwijs... tot de oproep aan scholen om een eet af te leggen. Met die eet beloven bestuurders van scholen zich goed te gedragen... en de leerling en het onderwijs voorop te stellen. Een kleine maand geleden, op 26 augustus... zijn er twee bestuursleden van een Zwolse mbo... de eerste die dat doen. Zo waarlijk helpen mij God machtig. Wat is op jouw antwoord, Mark Otto? Dat verklaar en beloof ik onderzoekscommissies, een eet en zometeen om negen uur... het rapport dus over de naleving van de code Goed Bestuur. Marcel Wintels, de man die de puinhopen van Amarantis heeft opgeruimd... heeft het rapport nog niet kunnen inzien. Wat ik denk en verwacht is dat het rapport morgen uh, laat zien... dat de sector, de mbo-sector, een aantal stappen vooruit uh, gezet heeft. Ik denk dat de Amarantis-casus, maar er waren er meer... dan een wake-up-call geweest zijn uh, voor de sector. En volgens mij wordt er in de sector heel hard gewerkt aan uh, verbeteringen. Dus ik hoop dat het rapport... Uh, in de evaluatie dat ook uh, leert. Maar Wintels zegt ook... Dat een code goed naleven is één... maar zorgen dat je uh, niet van een code afhankelijk bent... is voor mij nog veel belangrijker. Daar bedoelt hij mee... In essentie gaat het bij scholen in het MBO... Uh, wat mij betreft om herkenbare... ...begrijpelijke en daarmee dus ook corrigeerbare organisaties. Ik denk dat uh, in het MBO veel organisaties zo complex zijn geworden... ...en dat komt doordat er heel veel partijen van alles van het MBO vragen... ...ook een overheid die veel vraagt, Ze zijn vaak heel groot geworden. En ik denk dat wil je ook goed toezicht kunnen houden... ...wil je goed kunnen besturen, dat de essentie is dat je een overzichtelijke kernopdracht hebt... ...en een organisatie hebt die begrepen wordt... ...en waar mensen zich eigenaar van voelen, zodat correctiemechanismes... Eigenlijk los codes uh, als vanzelfsprekend plaatsvinden. Ach, dus Marcel Winters, die werd aangesteld als interimvoorzitter van de Raad van bestuur van Amarantis. Er zijn geen files, dus u kunt lekker doorrijden. Het is tijd voor madness. It must be love, love, love. De plaats van kwart voor acht. I never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 Be happy Let's be love, love, love. Van Madness was dat. 1981 spreken we over. NOS Radio en Media Overzicht. Een tijdje verder. Gert Kluk hier. Een ingezonde brief van D66-leider Alexander Pechtold in NRC Next. Onder de kop het failliet van de polder 2.0 schrijft Pechtold dat alle akkoorden die het kabinet sloot ten koste gaan van de daadkracht van het kabinet Rutte. Mensen verwachten draagkracht in deze economische moeilijke tijden. Geen eindeloze overleggen en afgezwakte uitgestelde compromissen. Al dus Alexander Pechtold. Wie de man niet kent zou kunnen denken dat het een voetbalhooligan is, maar het is ook echt SPD-leider Peer Steinbrück, die zich heeft laten vastleggen met een opgestoken middelvinger. De Süddeutsche Zeitung vroeg Steinbrück om commentaar op het begin van zijn campagne. Die bol stond van blunders. Steinbrück's enige reactie was het opsteken van zijn middelvinger. Hij keurde zelf de foto goed voor publicatie, al raadde zijn adviseur hem dat af. De zomerschool is een succes, schrijft de Telegraaf. In totaal 241 aanvankelijke zittenblijvers zijn de afgelopen zomer bijgespijkerd... door intensieve begeleiding van docenten. En van die 241 ging er 204 alsnog over. Koepelorganisatie VO-raad en vakbond CNV Onderwijs noemen dat een grandioos resultaat. Ze hopen dat dat experiment structureel wordt... en dat daar financiële steun voor komt van het ministerie van Onderwijs. 25 beroepsklagers rond Schiphol zijn jaarlijks verantwoordelijk voor 80.000 klachten over geluidshinder rond de luchthaven. En ze hebben nog inspraak ook. Maar dat gaat veranderen, schrijft het Financiële Dagblad. Staatssecretaris Mansveld heeft een advies gekregen waarin staat dat het goed is voor de concurrentiepositie van Schiphol als het inspraakmodel verandert. Mooi gezegd dat je minder te zeggen krijgt als een burger. In Spits vertellen deskundigen dat steeds meer mensen gratis voetbal kijken... enerzijds via internet, anderzijds door kastjes met abonnementen te lenen... van andere voetbalfans zouden de wedstrijden achter de kastjes te duur vinden. Een man vertelt dat een van zijn drie kastjes... die eigenlijk allemaal voor gebruik in hetzelfde huis bedoeld zijn... nu bij zijn vader staat, die daar nu gratis voetbal kijkt. Het tweede kastje rouleert tussen vrienden. Alleen het derde kastje gebruikt hij zelf. Vieze treinen, daarover schrijft het Algemeen Dagblad in Nederland... zijn die soms zo vies dat reizigers moeten vrezen voor hun gezondheid. De krant heeft e-mails van het treinpersoneel gekregen... waarin staat dat ze van de stank in de treinen onpasselijk worden. Ook reizigers klagen over vieze toiletten, plukken haar, chips... vlekken van iets vloeibaars op de, op de vloeren en smerige zittingen. De Nederlandse spoorwegen weerspreekt de klachten. Bijna 60% van de reizigers geeft ons een 7 voor hygiëne, zegt de NS. Tot slot nog een vleugje babynieuws uit Engeland. Kate en William waren daar zonder de Kleine bij een gala-diner. En daar vertelden ze aan de andere gasten hoe de Kleine klinkt. Prins George heeft al dus zijn vader het stemgeluid van een leeuw. Goed, het mediaoverzicht van vrijdag 13 september 2013. Straks gaan we het onder andere hebben over Twitter dat naar de beurs gaat. Daar gaan we eens over praten of dat een goede en verstandige beslissing is. En we hebben nieuws over de aardappel in Nederland. Wie heeft hem niet op het bordje? Nou, een hele tijd had een heleboel mensen hem niet meer op het bordje. Maar daar is verandering in gekomen. Want de aardappel wordt weer populair. Straks naar de klok van acht.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 Onlangs in de Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten. <grijp> deukje? <tokkij> Welk deukje? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Autoherstel.nl. Vertrouwen op de, de snel. ABS Autoherstel.